De Zwitserse justitie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar voormalig FIFA-bestuurder Valken. De voormalige secretaris-generaal wordt verdacht van belangenverstrengeling, het aannemen van giften en het weigeren mee te werken aan het onderzoek. In het verband met het onderzoek is een huiszoeking gedaan. De Fransman Valken werd begin dit jaar ontslagen bij de FIFA vanwege betrokkenheid bij illegale handel in WK-kaartjes en grootschalig misbruik van reiskostenvergoedingen.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 Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland eist dat België de invoering van tol voor vrachtwagens uitstelt. België gaat per 1 april tolheffen voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. Maar volgens TLN zijn er nog te veel technische problemen en zijn er te weinig tolkastjes beschikbaar. Pas de helft van de 40.000 Nederlandse vrachtwagens heeft zo'n kastje. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en wordt het mistig. Het koelt af tot.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 But I just wanna stay Ja, dat was hem. Uh, begin uberig met uh, Uniform Child. Welkom bij deze uh, donderdag 17 maart. Dank aan Thomas de Jong met Jong uh, CFM Zandvoort. Ja, we gaan even een uh, voorbeschouwing geven... op alles wat uh, met de Drop Agda-woord uh, te maken heeft. Morgen uh, wordt uh, de finale van 2015-2016 gehouden. En we gaan geen tijd verliezen... Alle bands die meedoen zitten uh, speciaal in deze compilatie-uitzending van uh, deze Alternative FM. En dus geven we het woord aan Pepe Fischer. Juist, ja. ik kan het Weer tot alle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 Uh, maar uh, jullie hebben natuurlijk ook een uh, paar goede muzikanten die uh, jullie daar ook in, uh, in helpen. Ja. Ja. Ja. ja. Wat zeg je? We hebben een geweldige geluidsman. Ja. Een geluidsman. Die, uh, voor ons, uh, die ook een studio heeft en die voor ons een cd wilde opnemen. Mm. En dat is Erik Drost. Ja. Erik Drost, D-R-O-S-T. Nou, onthouden we dan. <laughs>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 Dat Lich is lichtjes spelen en dat is uh, Once Again. Ja, er was nog een beetje tijd, maar ik denk, hebben jullie een kort nummer nog of niet? Er is nog tijd. Je bent nog binnen de tijd. Nee, nee. Oké, okay. ik hoor net achter mij dat het, uh, dat het niet door kan gaan. Helaas. Maar dit waren natuurlijk jongens en meisjes, dames en heren. De Sar liefhebbers van de Bovenste Plank. De Rob ACTA Awards staat weer te beginnen. 2015, 2016 nu. En we hebben natuurlijk net het 25 jaar. Of 20 jaar, wat was dat? Ik, ik ben de tel kwijt. 20, hè? ja goed, zie je. Tel jij maar voor mij, dan houden we dat de hele avond zo hoef ik verder helemaal niks meer te doen. Wil je ook mijn teksten voorlezen? Dan ben ik... Oh, ja, ja, ja. Laf hier die je er bent. In ieder geval, goeie avond. En ik begin natuurlijk altijd met... Kom nou naar voren, want de eerste band staat de popel om te spelen. En er wordt altijd gelood. natuurlijk, bij Rob Acta Awards. Er zijn zes bands vanavond die hun ziel en zaligheid blootgeven. En om acht uur is dat altijd iets lastiger dan aan het eind van de avond. Rond een uur of elf, kan ik je vertellen. Dus ze hebben jullie support keihard nodig. En ik eis ook dat jullie die support geven, want... Anders is het heel slecht met mij. Nou goed, we gaan verder uh, met de eerste band. Want uh, verder krijgt u gaandeweg de avond voldoende informatie over de HUD erop Awards. We gaan het ietsjes anders doen na 20 jaar. Maar dat merk je ook allemaal wel. Dat uh, komt vanzelf. Jullie zijn oplettende luisteraars en kijkers. Dus dat komt vast wel goed. We beginnen met een energieke band. Geformeerd rond zinger-songwriter Lisa Rietveld. Ze produceren catchy-pop-songs met interessante teksten en met een randje zool. De nummers zijn oorspronkelijk op piano geschreven, maar met de hele band werken zij aan een eigen sound waarin warmte en kracht centraal staan. Ik zou zo zeggen, voor de draad ermee en geef een enorme applaus voor Lisa en de Lumberjack! Summer Jackson, the next one we're going to play, Mr. Jones, That number we've two ago released last week as a single. And uh, we hope that you didn't like it. En de Lumberjacks. En Elisa zit er. En een van de Lumberjacks ook. Dat is Stijn. Uh, nou, ja, wil het toeval well, eigenlijk ook niet. Uh, dat ze bij ons in september uh, geweest zijn uh, bij Alternative FM. En ineens komen zij dan ook nog uh, hier ineens bij de Roep Akdauwwoord. Uh, hoe is dat uh, idee ontstaan? Uh, nou. <laughs> nou ja, we, ja de Roep Akdauwwoord was bij mij wel bekend. En ik heb gewoon. Uh, het kwam langs bij ons ook op school. Via het consultorium kwam het ook langs en toen dacht ik, nou ja, eigenlijk is dit voor ons de perfecte tijd om dit nu te doen. Het is gewoon voor ons een soort van volgende stap. Dus uh, ik zei meteen, oké, okay, laten we ons inschrijven. En toen kwamen we bij jullie. En toen was het een, nog wel een beetje een twijfelgeval, maar toen uh, hebben jullie ons een beetje over de streep getrokken. <laughs> En nou ja, toen hebben we ons volgens mij één dag daarna hebben we ons ingeschreven, dus uh, vandaar. Ja, precies op tijd geloof ik ook ja, nog. Ja, één dag of zo voor de sluiting, ja. Um, nou ja, Stijn, jullie zijn uh, geweest. Uh, de single release, nog niet zo erg lang geleden als wij uh, dit gesprek uh, voeren. Want uh, het is nu uh, 6 november, uh, maar 21 oktober hadden jullie die single release. Ja, ja, dat klopt. En uh, hij is flink gedeeld ondertussen. We zijn een minuutje bij 3FM geweest. En uh, ja, hartstikke leuk, allemaal. Muziekminuut bij 3FM? Muziekminuut bij 3, 3FM bij Domain Verschuren. En uh, ja, nou, veel goede reacties gehad. En uh, we hebben vandaag ook gespeeld. Dus uh, ja, leuk. Ja, ja. Uh, was dat het enige 3FM? Volgens mij had ik ook nog iets anders van. Ja, klopt. Zondag wordt hij ook bij Radio ingedraaid. gedraaid. Dus, uh... Kan je wel zeggen, welk programma? Uh, Kees' koffertje. Koffertje van Kees. Nee, Kees' koffertje. <laughs> ja. Kees' koffertje. Dus uh, op het moment dat wij dit uitzenden is dat alweer geweest. Dus, uh, want, oh, okay. ja. Helaas. Ja, nog goed. Maakt niet uit. Uh, maar uh, nou ja, nu hebben jullie uh, eventjes uh, geproefd uh, hoe het is uh, om in een zaal te staan. Uh, wat, uh, wat vond je ervan? Uh, nou, we hebben toevallig laatst het voorprogramma gedaan van Anna Rune. En dat was ook in zo'n zaal in de P3 dan in Permanent. Dus we hebben het wel al vaker gedaan. Maar dit soort... Podia's zijn gewoon echt nog steeds het leukst om te doen, omdat je gewoon ten eerste heb je het publiek die echt naar jou kijkt in plaats van dat je een beetje achtergrond bent. En uh, ja, licht uh, Je hebt echt een stage gewoon, je staat echt gewoon een paar meter hoger, dus je voelt je ook meteen uh, een stuk groter en uh, ja, ja ik, heb, ik heb op ieder geval, ik voel me altijd veel zekerder op dit soort uh, podia. Oké. Okay. Uh, ja. En als eerste band uh, beginnen? Uh, nergens last van? Nee, hartstikke leuk en uh, lekker, want we hebben lekker gesoundcheckt vooraf. Ja. Dus dat is dan ja. ons voordeel geweest. En uh, goed publiek, dus uh, goede sfeer. En uh, hebben we hebben lekker gespeeld, denk ik. Yeah. Ja, denk ik ook wel. Ja, want dat, uh, dat is natuurlijk wel uh, de andere kant van het verhaal. Je moet er natuurlijk uh, plezier aan beleven, maar ook uh, een, uh, een goed gevoel aan het optreden overhouden. Maar dat, ja. dat, uh, dat merk ik wel uh, bij jullie, dat dat wel zo het geval is. Ja, volgens mij wel. Maar we hebben, ook wel, we hebben ons ook wel goed voorbereid. We hebben vanmiddag ook nog even met z'n allen gerepeteerd. En bij de soundcheck hebben we nog een paar nummers gedaan. Dus we hadden ook allemaal wel... Uh, ja, dit, dit, dit agendapunt stond wel hoog in het lijstje ook voor de komende periode. Dus, uh, dus ja, het is super leuk omdat we er nu zijn. Is het, is het ook belangrijk, even hem, uh, goed repeteren? Het uh, is ook wel uh, duidelijk dat jullie de lat voor jullie zelf ook heel hoog leggen. Ja, dat klopt. We hebben, van, we hebben eigenlijk vandaag geprobeerd om echt een, een soort van show neer te zetten. Dus niet vijf losse nummers, maar echt een, een soort van ja gewoon voor het, echt voor het vermaak van het publiek. En ook dat wij uh, een, een, echt een band zijn die ambitie hebben. Dus... Uh, en volgens mij is het goed gelukt, maar we gaan het horen straks. En uh, we zijn hartstikke nieuwsgierig en uh, we zijn benieuwd naar de rest. En daar uh, gaan we zo naar kijken. Goed, uh, nog even voor de mensen die onze uitzendingen van de Rob Agda-woord uh, volgen. De compilaties dan in dit geval. Want waar is Lisa in de Lumberjacks op te vinden? Op Facebook en uh, Twitter en Instagram. Eigenlijk alle social media kanalen. halen. Dus er komt ook een website aan, die is nu in de maak. Maar uh, ja, voorlopig posten we lekker veel op Facebook. Dus uh, blijf ons daar volgen, dan komt het in. Oké. Okay. Ja, dat. <laughs> Goed, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Ja, bedankt. Dankjewel. Nou, oh, de tijd gaat snel. We zijn alweer aangekomen bij ons laatste liedje. En het nummer heet Remember By Name. En um, ja, wij hopen natuurlijk dat jullie onze naam ook zullen onderhouden. We wensen u in ieder geval heel veel plezier bij de andere bands. En maken er een te gekke avond van. En wie weet tot ziens... Onze nieuwe seizoen, dames en heren, jongens en meisjes. En u mag nog een keer een enorm applaus geven. Lisa en de Lamba Jacks. Oh, yes. Doet me deugd. Veel fans in de house, altijd leuk, altijd gezellig.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 Twee nummers spelen. En um, ik wilde eventjes wel dat wij ook met kerstavond hier spelen. Want de Irrational Library um, die organiseert dan een, uh, een leuk avondje. Met Field of Steel, The Legs en Tender Junction Gravity en wij. Het volgende nummer <laughs> heet... Shade is about to laat ga alles Ja, en dan uh, kom ik er ineens achter dat ik uh, helemaal geen interview uh, hierin uh, heb uh, verwerkt. En dat was nou net niet de bedoeling. Maar je hebt natuurlijk wel uh, uitgebreid uh, kunnen luisteren naar de band in de tweede voorronde. Die dat heeft uh, weten te winnen, namelijk Mantra, zo heette zij. En uh, ze zullen dus ook morgen uh, gewoon uh, aan het werk uh, zijn. Het is vijf uh, voor negen, dat betekent dus uh, dat we er nog eentje uh, kunnen doen. Want ja, uh, bij zo'n compilatieavond uh, hebben we nog, uh, ook nog wel een beetje ruimte voor wat uh, muziek. En toevallig uh, zal deze uh, band uh, volgende week het een en ander gaan vertellen over uh, het album wat ze hebben gemaakt. Moskou heet dat uh, album. En uh, die jongens, die heet een Shape. Dus ik uh, ga me nog even laten horen tot aan het nieuws van uh, 9 uur. En dan uh, zijn we natuurlijk nog uh, met uh, nog een stukje... Uh, Alternatieve VM uh, zijn we er dan nog. Want ik moet, uh, ja, ik zet hem even stop. Want anders dan uh, kom ik met mijn tijd niet uit. Dus dat gaan we nu nog een keertje overdoen. Nee, nou, heb het En daar moet ik het wel uh, gaan halen. Straks na 9 uur gaan we dus gewoon verder met we'll nog een uur. What is in my brain? My name, it never felt so strange. Where is that dream? Riding in my brain, what is to take? To retrieve it now, I can't control these feelings. There's something.